Ik ga er dan ook een prachtige zekerheid uit van deze dame. Die schrijft ze dan natuurlijk ook helemaal Van, van deze liedje die James Taylor heeft gemaakt. Dit is dus wel door hem zelf geschreven, Fire and Rain. see op zijn cd, 7 Decades ja, Hank Thompson is de een man die toch al een aantal jaren meedraait, Seven Decades wil zeggen, 35 jaar draait hij al mee in de muziek en Charlie Louven, ik weet niet hoe lang dat die precies meedraait, maar hij bracht in uh, 2004 deze cd uit Charlie Louven en Friends hier moet je samen met Crystal Girl I feel